Zuid-Soedan staat op de drempel van onafhankelijkheid. Het maakt zich los van het noorden. Nog even wachten op de uitslag van het referendum, maar dat komt wel goed. De volksraadpleging werd mede door Nederland gesubsidieerd. Staatssecretaris Ben Knapen van Ontwikkelingssamenwerking... was begin deze maand in Soedan. Dag meneer Knapen, goedenavond. Goedenavond, meneer Van Braken. In onze uh, Haagse studio. Uh, daar bent u gebleven, op het honk, zal ik maar zeggen. Begin deze maand, als gezegd, in, uh, in Soedan. U, uh, u wilde daar eens uh, uh, kijken. Wat hebt, u daar, uh, wat hebt u daar vooral gezien? Nou, het, uh, wat me vooral is opgevallen is... Uh, wat je, als je wat verder weg zit, misschien niet zo voelt. Het is toch het enorme, dramatische, historische moment... voor uh, uh, de mensen in Soudaan, van wat er gaat ge gebeuren. Uh, het is het grootste land van uh, Afrika. Uh, het heeft vele tientallen jaren ja. burgeroorlog gekend... en. Uh, het heeft toch daar een soort uh, drama dat wij ons herinneren... als je het hebt over de val van de muur. Dat begrijp ik. Uh, nu gaat dat zuiden uh, proberen zich af te scheiden van het noorden. Uh, uw bezoek heeft uh, enige stof doen opwaaien... omdat u zei, uh, in deze hele nieuwe situatie straks... Uh, kan men niet om dictator Bashir heen nog sterker... Uh, uh, hij moet daar blijven zitten voor de stabiliteit van het land. Nou... <tus> Dat is een beetje kort door de bocht. Uh, mij werd uh, gevraagd na een aantal gesprekken... van wat zijn zo de boodschappen die u te horen hebt gekregen. Nou, een van de boodschappen was... Uh, dat een aantal mensen zich zorgen maakten... over uh, de stabiliteit uh, in het noorden van Soudaan. Uh, te, met name vanwege het feit dat op uh, dat moment het belangrijk was... Uh, om zo ordelijk mogelijk uh, dat referendum te houden. Uh, ik heb... Uh, geen andere conclusie voor mezelf als opvatting getrokken... dan degene die wij altijd hadden. Namelijk dat uh, Bashir uh, naar Den Haag dient te komen... om een eerlijk proces te krijgen voor zijn rechters... vanwege de beschuldiging van ja. genocide. Zegt u daarmee ook dat hij is niet nodig is voor de stabiliteit... als straks dat zuiden zich afscheidt van het noorden? Nou, kijk... Als je kijkt naar Soedan, uh, dan kunnen uh, mensen wel zorgen hebben over, uh, over de uh, stabiliteit. Uh, dat is ook uh, terecht. Maar het is zo dat ook op dit moment Soedan bepaald niet stabiel is. Uh, er zijn allerlei gebieden uh, die wellicht niet uh, elke dag uh, de media halen in het westen... waar uh, uh, spanningen bestaan, waar gevochten wordt... Uh, waar veel menselijk leed is. Als je kijkt naar Darfur, ja. het is een hele tragische situatie... die er helaas ook steeds slechter op wordt. Dus het woord stabiliteit is nee. als het, wat mij betreft sowieso iets... wat je heel uh, sterk tussen aanhalingstekens moet zetten... als je het hebt over Soudaan. Hoe krijgt, uh, hoe krijgt de rest van de wereld Bashir ooit naar Den Haag, naar het Strafhof? Uh, ik denk dat dat een, een kwestie is van uh, in gezamenlijkheid... zoveel mogelijk blijven benadrukken dat we daar allemaal aan hechten. Ik heb vorige week met... Uh, zeg maar de minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie... mevrouw Ashton, erover gesproken. Ja. En ook zij maakt zich daar sterk voor. En zij vertegenwoordigt natuurlijk een grote groep belangrijke landen. En het helpt wanneer telkens opnieuw duidelijk wordt... dat dat een voorwaarde is om tot een normale relatie te komen met Soedan. En ook Soedan zal uiteindelijk behoefte hebben aan genormaliseerde betrekkingen. Want het land eh, wordt, eh, heeft te maken met sancties. Het wordt ja. gemeden. Uh, Baschier kan eigenlijk op heel veel plaatsen in de wereld niet verschijnen. Uh, op zo'n manier kan een land natuurlijk toch niet goed functioneren... en ook niet goed tot bloei komen. Ja, maar zelf, uh, la laten we zeggen, u als uh, staatssecretaris op Buitenlandse Zaken... met, met hulp van uw minister Rosenthal, u gaat zich niet met z'n tweeën daarvoor inspannen om Baschier naar Den Haag te krijgen. Jazeker. Uh, we hebben zowel uh, minister Rosenthal als ik hebben... Uh, samen en ook los van elkaar uh, gesproken met uh, de Soedanese minister... van Buitenlandse Zaken en hebben daar uh, opnieuw beklemtoond. Nee. Hoe zijn wij daar een hechten? En uh, we hebben het ook uh, beide, samen en ook los van elkaar... in de Europese Unie herhaaldelijk aan de orde gesteld. En wat zegt zo'n minister dan tegen u uh, als het over zijn baas gaat? Nou, die zegt, kijk, wij erkennen dat hof niet. Dus uh, uh, hoe kunt u uh, vragen om uh, uh, iemand uit te leveren aan een hof... wat volgens ons uh, niet eens dient te bestaan? Hm. U bent door twee totaal verschillende gebieden gereisd. Hè? Zuid en, en noord. Het noorden, Arabisch, Islamitisch. Uh, het zuiden, zeg ik maar even generaliserend en gemakshalve zwart en christelijk. Uh, waar voelde u zich het prettigst? Kun je dat aangeven? Nou, dat, dat vind ik lastig om te zeggen. Ik heb, uh, ik heb zowel in Khartoum, dus in het noorden... Um, een aantal hele interessante gesprekken met uh, hele uh, boeiende mensen gevoerd. En hetzelfde had ik ook in, uh, in Zuid-Soedan. Uh, uh, de, de sfeer is anders, um, maar in Zuid-Soedan... Uh, waar wij nogal actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en nogal wat projecten hebben, hmm. is het natuurlijk wel wat makkelijker om aansluiting te vinden, omdat via die projecten er heel veel ook informele contacten bestaan. Maar van de andere kant, in, uh, in Juba, in de hoofdstad van, van Zuid-Soedan, daar is een avondklok. En een avondklok is nou ook niet iets wat nou ja. je associeert met uh, gemoedelijk gezellig uh, s'avonds is een blokje omgaan. Ja. De, de voorlopige uitslag tot nu toe, want er wordt langdurig geteld en ik geloof. Pas begin februari in definitieve uitslag wijst alles erop... dat die onafhankelijkheid, althans als het aan het referendum ligt, gaat komen. Bent u daar blij mee? Nou, kijk, daar gaat het eigenlijk niet om. Wij hebben steeds gezegd dat uh, wij geen uh, voorkeur uitspreken... omdat uh, het uh, verkiezingsproces een ordelijk verloop moet hebben. En het is niet goed wanneer je dan uh, dat uh, wat de richting van de uitslag betreft... Uh, wilt beïnvloeden. Al helemaal niet wanneer je nogal nadrukkelijk aanwezig bent... op het gebied van al die projecten in, uh, mm. in het zuiden. Dus we hebben steeds gezegd, en dat is de lijn die we vasthouden... we respecteren elke uitslag op voorwaarde dat het transparant, fair uh, en eerlijk verloopt. Ja. U hebt ook gesproken, begrijp ik, met de, de president... van de semi-autonome regering van, uh, van zuid soedan Wat is dat voor iemand? Uh, nou, dat, je kunt zien als je die, die, uh, Salva Kier spreekt... dat het een man is... Uh, van, uh, ja, die gepokt en gemazeld is in uh, de hele ontwikkelingsgang van zijn land. Dat wil zeggen, betrokken bij uh, de, de jaren van burgeroorlog... betrokken vervolgens bij het besturen van het gehele uh, Hij heeft uh, Ook in het noorden is hij actief geweest... in, in, in een tussenperiode waar men gezamenlijk bestuurde. En nu uh, eigenlijk de man... Uh, die uh, uh, Zuid-Soedan in de richting van, zoals het er nu naar uitziet... een, een, een nieuwe staat uh, zou kunnen leiden. Ja. Laten we even luisteren naar het uh, tellen van de stemmen... zo uh, uh, toen dat halfweg uh, bezig was. Want uh, Afrika-correspondent Koert Lindeyer van de NOS was daarbij. Session. Session. De hoogste functionaris van het stembureau leest het voor. Waarnemers kijken ernaar en... Het is heel duidelijk wat de grootste stapel is... van de stembiljetten, secession, afscheiding. Hier in Juba is heel duidelijk wat de uitslag is... van het referendum over onafhankelijkheid. Secession. En dat, dat referendum zal zeker geldig zijn... als 60% van de bevolking komt opdagen. Dat was de afspraak tussen Noord en Zuid. Hoe vindt u dat het gelopen is? Nou, ik moet zeggen uh, dat uh, ik, ik kijk er op twee manieren naar. Ten eerste, dat wordt een beetje vergeten, tenminste te midden van uh, de tevredenheid over het verloop tot nu toe, is dat, dat er natuurlijk toch uh, ondertussen enkele tientallen mensen zijn gesneuveld uh, bij gewelddadigheden her en der in het land. Dus dat is, uh, blijft toch wel een hele tragische voetnoot. Uh, maar uh, verder moet ik zeggen dat het toch heel verheugend is uh, dat het zo is gegaan. Want ik kan u verzekeren... de eerste week van januari was iedereen doodnerveus... dat het mis zou lopen. Daar loop, en om te beginnen zijn er natuurlijk heel veel mensen... die gewoon met, met wapens rondlopen. Er zijn enorm veel tegenstellingen, tribale tegenstellingen... Ja. belangen tegenstellingen tussen regio's. De ene regio zit olie, de andere niet. Dat kan zomaar misgaan. Dus het was heel gespannen... En in die zin moet ik zeggen dat het toch een grote opluchting is eh, dat we zijn waar we nu zijn. Er komt natuurlijk nog een heel kritisch moment op eh, het moment dat die uitslag bekend wordt. En het Noorden op een of andere manier toch duidelijk maakt dat niet te accepteren. Wat denkt u? Ik heb tot nu toe het vertrouwen dat het Noorden het gaat accepteren. Eh, de, de Soedanese ambassadeur in Nederland, die zei vandaag nog: eh, vandaag was de, de, de feestdag van Soedan, het, het onafhankelijkheidsdag 55 jaar geleden. Die zei vandaag nog dat, dat hij eh, een bitter zoet gevoel had. Uh, bitter zoet in de zin van, bitter de richting die het ja. heen gaat, maar zoet in de zin van dat het ordelijk is verlopen. En Ik heb ook uh, van, van uh, collega's in Khartoum te horen gekregen dat ze weliswaar contrakeur met moeite, ja. maar toch dit accepteren. Wat een van uw verre voorgangers, uh, bekende naam in uw oren ook ongetwijfeld, Jan Pronk, uh, die we vanmiddag even spraken zei, uh, let op, hij gaat verdelen en heers doen, die Bashir. Hij gaat proberen de regio te destabiliseren. Kan maar zo gebeuren natuurlijk. Nou, ik, ik, ik ga daar niet op vooruit lopen. Uh, de, de, wij hebben wat dat betreft uh, naar bevind van zaken te handelen. Maar tot nu toe uh, is het in ieder geval zo dat uh, het goed verloopt. Uiteraard moet, komen er nog heel veel belangrijke dingen. Uh, de grenslijnen moeten her en der nog nauwkeurig getrokken worden. Uh, de middelen moeten worden verdeeld. Wie krijgt welk deel van de olie? Dat zijn hele belangrijke dingen voor de toekomst van zowel het ene als het andere deel. Uh, en dat is allemaal nog niet beslist. Dus uh, ja, uh, je wilt niet juichen voordat je over de finish bent. Maar ik zou zeggen, so far, so good. Ja, want je hebt ook nog een probleem natuurlijk met uh, het zuiden dat rijk is aan grondstoffen. En die grondstoffen graag via dat Arabische noorden naar de buitenwereld wil transporteren. Ja, dus, uh, dat is ook een levenslijn. Uh, uh, Men blijft afhankelijk van elkaar uh, in allerlei opzichten. Uh, en uh, op, als je na zoveel jaren burgeroorlog deze ontwikkeling inzet... dan is het, vereist het nog steeds over een aantal schaduwen heen springen... Eh, voordat je echt zegt... wij gaan als nieuwe buurlanden en vrienden met elkaar om. Dus dat moet de komende maanden zal dat nog moeten blijken. En zeker is, en Jan Pronk is een kenner als geen ander van de ja. regio... dus uh, als hij iets zegt, dan moet je daar heel goed naar luisteren. Zeker de komende maanden wordt dat natuurlijk toch nog heel spannend. Ja, want uh, het, het zuiden heeft ook nog te maken met uh, Jozef Kony. Dat is uh, een, een rebellenleider van het leger van de heer. Dat is een, een vreselijk mens, zullen we maar zeggen... met al die kindsoldaten die hij om zich heen uh, verzamelt. En zo iemand zit dus in het zuiden van het land. Hoe krijg je, hoe krijg je zo iemand weg? Ja. Bijvoorbeeld naar Den Haag, ja. met Bashir misschien. Ja, ja het is... Uh, uh, Kijk, wij, feit is wel dat de Afrikaanse Unie uh, de laatste jaren een, een constructieve rol weet te spelen. Ook als het gaat om het overtuigen van uh, landen uh, en machthebbers ja. dat het tijd is voor verandering. Dat zie je bij de rol die ze nu spelen bij Ivoorkust. Je ziet het ook hoe ze zich proberen uh, te positioneren in de problemen rondom Darfur. Dus uh, we zijn niet de enigen die proberen daar stabiliteit en, laat ik zeggen, een soort generatiewisseling ja. op stand te brengen. daar moet je het natuurlijk uiteindelijk van hebben. Want het is te hopen dat het continent eindelijk eens een vreedzame, rustige toekomst in, in dat noordelijk deel tegemoet gaat. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik dank u wel. Ben Knapen, de staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking. En uh, ik zeg erbij dat de definitieve uitslag van het referendum gepland staat voor 6 februari. Tot half negen, twee dingen. Het Govert van Braco. Terwijl uh, vertrekkende directeur Hans Westra van het Anne Frankhuis... mogelijk op dit moment de afscheidsborrel nuttig met vrienden die op dat afscheid zijn afgekomen... ga ik praten met een van zijn grootste criticasters, uh, professor Arnold Heertje. Dag meneer Heertje, goedenavond. Goedenavond. Ik zei op de kop uh, van deze uitzending, van deze twee dingen... Uh, dat u blij bent dat hij dat vertrekt, uh, Hans Westra. Oh ja, dat... wat, hebt u, wat hebt u tegen hem als directeur van dat Anne Frankhuis? Nou ja, hij heeft... Uh, zou je kunnen zeggen de essentie van het Anne Frank-gebeuren... dat heeft hij in de loop van de tijd ja, doen ondergesneeuwen. Hij heeft er goede tijd voor gehad, hè? meer dan 25, 25 jaar. jaar. Ja. Die essentie is nu eenmaal dat Anne Frank een Joods kind was... daar met haar familie was ondergedogen... dat het hele verhaal van Anne Frank alles te maken heeft met de Holocaust... En dat aspect, ja, dat heeft hij uh, steeds meer op de achtergrond gebracht. En uh, als het ware in het, is hij in het algemeen uh, de, ook de, de Anne-Frank-stichting gaan presenteren... als een stichting voor, tegen racisme en ja, uh, andere he? problemen in de wereld. Ja. En op zichzelf uh, zijn dat allemaal ernstige problemen... maar die, die steeds minder te maken hebben met het oorspronkelijke verhaal. Ik laat u even luisteren naar uh, Hans Westra, de nu vertrokken directeur van het Anne Frankhuis. Want hij ja. zei eind uh, 2009 op de televisie in de door dit over u. Wie ons werk volgt en wie het Anne Frankhuis bezoekt, die weet wel beter. De tocht door het uh, Anne Frankhuis begint met beelden van de bevrijding van Bergen-Belsen. Verschrikkelijke beelden, maar beelden die we moeten laten zien... omdat het gaat over het lot van Anne Frank. Professor Geetje, zou het Anne Frankhuis eens moeten bezoeken. U bent, uh, u bent uitgenodigd. Ja, dat is helemaal niet nodig, want uh, ik ben daar een, al een keer geweest, min of meer incognito... En in, de, in het hele verhaal wat er dan ook door de medewerkers wordt gehouden... daar wordt in het algemeen met geen woord gesproken... over de Joodse achtergrond van Anne Frank. En ook in de hele presentatie niet. Het is ook zo dat bij de Anne Frank Stichting... mogen bijvoorbeeld ook geen Joodse mensen medewerker of wat dan ook zijn. Dus het hele Joodse element is in de loop van de tijd... steeds meer naar de achtergrond gedrongen. En dat is ook al door veel andere ja. mensen... Waren ook, ook genomen, ook door iemand als Willy Linter bijvoorbeeld. Die films documentaire documentairemaker. documentairemaker. Ja. En uh, velen hebben dat uh, gezien. Mag ik u een persoonlijke ervaring vragen? Want toen u daar was, wat deed dat u? Dat doet mij verder helemaal niets. Um, omdat ik eh, bij wijze van spreken... ik ben er mee, maar ook een ondergedoken kind geweest... heb dus de ervaringen in de Tweede Wereldoorlog eh, meegemaakt. Eh, het enige verschil met Anne Frank is natuurlijk dat zij eh, is omgekomen... door verraad, eh, vrijwel zeker, van eh, Nederlanders. Eh, en dat is dus bij haar... Uh, heel, heel fout afgelopen, zoals met zoveel Joodse mensen. Kinderen, vrouwen en mannen. Uh, bij mij is dat niet zo. Maar ik heb natuurlijk wel dezelfde ja, angsten en, en noem maar op uh, meegemaakt. Dus wat dat betreft doet mij het helemaal niets om in het uh, anne Frankhuis nee. te zeggen. Maar goed, er staan per jaar uh, zo opgeteld een miljoen mensen... voor de deur die er graag doorheen gaan, zal ja, ik maar zeggen. En, ook... en, en dus die core business waar u het over hebt... van nabij willen zien. Ja, maken. maar dat is, ook, en dat, dat, gebeurt. Dat, dat is ook buitengewoon positief. Dat zijn met name ook heel veel kinderen. Denk aan ja. kinderen die uit Japan komen, die het dagboek hebben gelezen... en die <coughs> op die manier... ...kennis ja. hebben gemaakt met het, har het oorspronkelijke verhaal... ...en die daar dan naartoe komen... Eh, ...en dan allerlei dingen ook eh, visueel zien. Dat is alleen maar fantastisch, dat juich ik geweldig toe. Want we kunnen die kinderen ook even laten horen, gewoon zomaar willekeurig hoor... ...wat reacties van mensen die daar dus geweest zijn, jonge mensen... ...en dan ja. uiteraard onder de indruk zijn. Ja. We zijn toen eerst maar in Amsterdam en dat was een must, wat men gezien hebben moest. Oh. Het is heel Ik heb het boek eerder het op de way over Ja, het is De wachtrij is inmiddels zo beroemd dat er zelfs Rotterdamse rampentoeristen op af zijn gekomen. Ik wilde me graag laten zien hoe, hoe druk het hier altijd is. Het is ongelooflijk, het is niet alleen vandaag, maar de hele ja, Het is een beetje ja, ja, ja. ruw nee, aan elkaar gezet, nee, maar dat, dat zijn toch, de gedachten. Dat is toch allemaal uitstekend? Ja. Daar, daar heb ik toch niets tegen? Nee. Dat is alleen maar geweldig dat dat zo is. En, maar u bent tegen de verbreding van het, van het uh, intrinsieke verhaal van Anne Frank... naar, laten we zeggen, meer de algemene strijd tegen discriminatie... Ja, het grotere, bredere verhaal. Ja, leidt alleen maar de aandacht daarvan af. En dat is... Uh... Het leidt de aandacht af van het unieke van de jodenvervolging... van de moord op zes miljoen joden, de holocaust. Daar wordt de aandacht van afgeleid door dit te doen. Dat neemt niet weg dat al die andere problemen in de wereld ja, ook er zijn... En, en, en dat die besleden moeten worden. Al die uitwassen van racisme en noem maar op... Maar dat moet je niet met elkaar vermengen. Maar er is één meneer die wat dat betreft nou, het helemaal met mij eens is. En dat is de nieuwe directeur. Misschien maar, mag ik dat even voorlezen. Dat is meneer Leopold. Ja, meneer ja. Leopold. Ik heb hier een interview van, uh, van hem in uh, het uh, Auschwitz-bulletin. En daar zegt hij um, heel nadrukkelijk dat het verhaal van Anne Frank is toch in de eerste plaats... het verhaal van de vervolging van de Joden in Nederland... Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar, dat, maar als ik u mag onderbreken, dat zei Westra toch net ook. Als je binnenkomt, zie je de gruwelijke nee, nee. beelden van de. Ja, Westra wel, kan dat wel zeggen. En de, um, uh, naar buiten toe heeft hij dat element helemaal nooit uitgedragen. Hij, nou, het is nog veel erger. Met de Anne Frankboom, de, de hele discussie over de Anne Frankboom... toen wij dus de gelegenheid kregen om uh, via een constructie te zorgen... dat die Anne Frankboom voorlopig kon blijven staan... heb ik een schriftelijk, schriftelijk een mededeling van meneer Westra gekregen. Dat... dat ik met geen woord een verbinding mocht maken... tussen Anne Frank, de Anne Frankboom... en de Joodse achtergrond van Anne Frank... En de holocaust, dat mocht ik niet doen. Ik er echt kwaad over, alsnog. Dat heb, dat heb he, maar... ik natuurlijk niet gedaan. Ik heb de volgende ja. dag in drie media toen gezorgd... dat um, het verhaal zoals het is en ook de Joodse achtergrond... tot uitdrukking is gebracht. Maar Wester heeft mij schriftelijk dat verboden. Dat heeft hij geprobeerd. Mag ik even ja, deze we gaan verder zin? bij de signalen. Ja. Want u krijgt signalen van Leopold dat hij dus anders gaat doen. zeker. want de tweede zin van meneer Leopold die is... In de doelstelling, daar ziet u het, daar ziet u dat, we hebben extra gedaan, in de doelstelling van de stichting wordt ook gesproken van de wereldwijde strijd tegen racisme, antisemitisme en voor de mensenrechten. Maar, zegt meneer Leopold, dan dreigt altijd wel het risico van verbreding. Nou, daar gaat het dan over door, dat zal ik niet allemaal nee. voorlezen, maar hij ziet uitdrukkelijk het risico van verbreding. Aan de andere kant, meneer Heertje, uh, zie je ook, omdat de tijd uh, verstrijkt... en we dus uh, 66 jaar na het einde van de ja. Tweede Wereldoorlog zijn... dat je moet voorkomen dat het verhaal van Anne Frank achter de horizon gaat verdwijnen... omdat de mensen die het hebben meegemaakt ook gaan verdwijnen. En dan wordt het een gruwelijk verhaal waarbij het gevoel ook aan het verdwijnen is, zal ik maar zeggen. Ja, nou, ik zie dat absoluut niet. Ik zie het precies andersom. Je ziet dat de belangstelling voor wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd... en met name met Joodse mensen is gebeurd, die is alleen maar aan het toenemen. Zeer in het bijzonder ook bij jongeren... Ook op uh, middelbare scholen, zelfs ook op uh, lagere scholen. Er verdwijn, verschijnen bijna dagelijks ego-. wat Jacques Presser in de tijd noemde: ego-documenten. Verhalen van mensen die het inderdaad hebben meegemaakt. Laatst nog die mevrouw die nu in Amerika. maar die is dus in de kant ja. heeft gezeten, die Selba. Dat de verhaal wat is. Mevrouw die op... in Sobibor heeft gezeten. Precies, dat verhaal wat is ja. uh, beschreven door Ad van Liemd. die ja. onlangs een eredoctoraat heeft uh, gekregen. <laughs> En die mevrouw is onlangs ook in Nederland geweest. Dat is één van de vele verhalen. En dat trekt enorme aandacht. Er is een andere meneer, meneer Paul Glazer. Die heeft het verhaal opgeschreven van Tante Roosje. Dat is ook okay, weer een ook een individueel Natuurlijk. verhaal. De ja. belangstelling daarvoor is enorm. Nee, ik ben daar helemaal nee. niet bang voor. Want je ziet bijvoorbeeld dat het 4-5 mei-comité... dat de Nationale Herdenking organiseert ja. Ja. voor ons land... ook zoekt naar het vasthouden van de Tweede Wereldoorlog... en, en het herdenken uh, en voorkomen in de toekomst van al die gruwelijkheden... maar dat in breder perspectief ja, wil plaatsen om het kan. vast te houden. Ja, die, die, die, die, om te kunnen vasthouden. Ja, die, die, die, die, die, die, die, die, die maakt dezelfde fout uh, als meneer Westra. Uh, want ook... Bij de 4-5 bijhandenen. Dan gaat het uiteindelijk om de Tweede Wereldoorlog om het herdenken daarvan, de mensen die toen gevallen zijn... verzetstrijders, noem maar op, daar gaat het om. En al die andere zaken hebben er in feite helemaal niets mee te maken. Je mag best een algemene herdenking maken... voor alles wat er in de wereld gebeurt aan ellende. Daar heb ik helemaal niets tegen. Maar je moet de dingen zuiver houden. En hoe zuiver je het houdt, hoe meer aandacht er ook voor is. En als u dan aanklopt, u met uw, laten we zeggen, status... dat toch de professor Arnold Heert. Nou, mag je niet overdrijven drijf het omdat u kan, u kan makkelijke entree vinden bij mensen als Wim Kok en Til gardiniers Berendsen die in het stichtingsbestuur zitten geloof ja, ik van de ja. frank stichting. Oh ja, Wim Kok. En wat zeggen die dan tegen? Ja, wim Kok is iemand die ook, uh, zich heeft laten ontvallen in de discussie over de restitutie uh, van de gestolen goederen uh, van Joden. Um, ja, uh, mijn, mijn vader heeft het ook moeilijk gehad in de Tweede Wereldoorlog. Dat zei hij tegen de ja. uh, vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Toen heeft Zalm die heeft, he, heeft hem tot de orde moeten roepen. In een, het was in een persconferentie. Ja. Dus Kok, die staat er in feite heel ver vanaf. En dat die voorzitter is het, uh, van de Raad van Toezicht... Bij, bij, bij de, dat kan ik uit een oogpunt van meneer Westra heel goed begrijpen. Maar dat is iemand die geen enkel gevoel voor deze situatie ja. heeft. En stel nou eens, uh, meneer Heertje, dat um, de nieuwe directeur um, Leopold zegt... Uh, wat u hebt signalen, maar die blijken anders uit te werken... zegt, uh, we gaan het toch in de lijn van Westra doen. Wat kan u dan nog doen? Gewoon op nou, de grond blijven staan? Ten eerste verwacht ik dus... Laat ik zo zeggen, je weet het nooit zeker... maar op grond van wat ik nu heb gezien van meneer Leopold... Is, verwacht ik dat niet. Hij geeft eigenlijk een paar signalen eh, dat hij het anders wil doen. Maar eh, als hij de lijn westeren zou eh, gaan voortzetten... Ja, dan zal ik eh, op dezelfde manier mijn mening daarover eh, tot uitdrukking brengen. En dan zal ik ook nog eens wijzen op het feit eh, dat... Eh, daar ook nog eens een stichting bestaat, vastgoed. Uh, Pardon? Van vastgoed wie? Anne Frank. Oh. Dat is een onderdeel van de uh, Anne Frank Stichting. Dat is een aparte stichting gemaakt waarin het vastgoed zit. Waar, waar wordt dat uit betaald? Dan? Men, heeft, men, uit, men heeft uit de opbrengsten van de mensen die allemaal komen. heeft men ook. In de omgeving van het Anne Frankhuis. Heeft men allerlei panden opgekocht. Wat helemaal niets te maken heeft met het Anne Frank verhaal. Dat heeft meneer Westra gedaan. En die, er is dus zelfs een stichting, vastgoed Anne Frank. Alleen de titel vind ik eigenlijk al ja, schokkend. Nou, dat zal ik dan op die zal ik zeggen. Ik, ik vind dat dat soort dingen. dat je daar een einde aan moet maken. Daar zal meneer Leopold dus ook naar moeten kijken. Maar ja. ik, ik, heb, ik heb een zeker optimisme wat dat betreft. Ja, u nou ja, altijd... ik help het u hopen in ieder geval. Ja, ja, ja, nee, dat nou is... ja, zonder optimisme kan een mens ook niet Dat is ook zo, maar het is onwaarschijnlijk dat meneer Leopold de lijn doorzet van uh, meneer Westra. Onwaarschijnlijk. Goed. Nou, um, laten we zeggen, u, uh, uw vijand Westra is, uh, is vertrokken. Ah, vijand? Ja, nou ja, het klonk niet vriendelijk wat u zei hoor, de afgelopen 15 minuten. Nou ja, maar dat moet je toch niet, zou het niet graag over mijn hoofd krijgen. Het is Nou ja, goed. Nee, het is een bedingsverschil. Fundamentele pas... bedingsverschillen. Ik dank u wel dat u hier was. Geen dank, professor geen dank. Arnold Heertje. En uh, we kijken altijd verder dan onze neus lang is. Morgen is er weer, morgenavond om acht uur, een uh, programma van Max. Twee nieuwe dingen, Margreet Rijntjes. En als u zegt, ik wil uh, professor Heertje of de staatssecretaris Ben Knapen nog even terug willen horen. Onze site 2 2dingen.nl. Zo dadelijk, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Met welke onderwerpen, Willemijn? Nou, onder andere de advocaat van Sahar. Want Sahar die mag natuurlijk voorlopig blijven. En daar is ze heel blij mee. En daar weet de advocaat alles van. Dat na het nieuws van half negen. Hier is Trudy Venner. Radio 1. Het NOS Journaal.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 In het noordoosten van Amerika zijn bij een grote actie tegen de maffia meer dan 130 mensen opgepakt. Ze zouden banden hebben met vijf beruchte maffiafamilies in de staten New York, New Jersey en Rhode Island. Bij de operatie waren zo'n 800 agenten en rechercheurs van de FBI betrokken.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 Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 20 januari, 1 over half 9. Goedenavond. De Afghaanse Sahar en haar familie worden voorlopig niet uitgezet. Nou, Sahar zelf die ligt al te pitten na deze hele spannende periode. Maar haar advocaat die is hier zometeen en die is blij. Topkop Pierre Wint die probeert al jaren schoolkinderen aan gezond eten te krijgen. Maar dat wil niet zo heel erg lukken en hoe hij zich daaronder voelt, komt hij zometeen hier vertellen. En dankzij Wikileaks weten we nu hoe topambtenaren minister Bos onder druk wilden zetten via Amerika. Gaat het er altijd zo aan toe in Den Haag? En het antwoord is ja. En onze eigen Stuart van Linden en journalist J J Joris Luijendijk, die hoor je hier zo meteen over. En onze eigen Joris Kreugel, die ging vandaag zijn radiostukjes evalueren. Ik ben gewoon een Hilfsm en ik word vandaag gefileerd door mijn hoofdredacteur. Want ik mag nu een half jaar lang al een soort kolomachtige radio maken. En hij vond het wel eens een keer tijd worden dat dat geëvalueerd moest worden. Dus ik geef jullie eens even een kijkje in mijn uh, keukentje van verslaggever. Ja, dat hoor je zo meteen van Joris. <laughs> Lucky Kink moet ja. nog geëvalueerd worden binnenkort. Jo, ik, dat uh, komt zo goed, hoop oh, nee, ik. Nee, nee, nee. Andere keer gaan we het daar wel over ja. hebben. En straks nieuws over de aardbeving in Groningen. Een nieuw paard voor Ankie van Grunven. De Rijn die langzaam maar zeker weer bevaarbaar aan het worden is. En de staatssecretaris die op bezoek ging bij Brandon. Daarnaast ga ik zoeken naar de knapste koppen... die uh, mee kunnen helpen te zoeken naar hoe we dat kunnen leren met z'n allen hoe dat nog beter kan. En op één staat op dit moment het gezorrie van ProRail en de NS. Zometeen na negen uur de uitgebreide versie. En mijn baas is echt super tof. Echt <lacht> zo'n kerel is het echt Leuk, ik denk, dank je wel. Iedere dag hoor je hier wat bekende Nederlanders bezighoudt. Allereerst acteur en danser Jan Toyman. Een van je hoe to follow suggesties tweeten... dat jij diegene niet gaat volgen... is de ultieme cry for twitter engine. Hashtag twitter ergernis en de dag van schoenenontwerper ontwerper floris van bommel ons familiebedrijf begint toch steeds meer op een soort maffia te lijken gisteravond zaten we hier op de brett en in berlijn op de voorste rij naar een wereldtitelgeweeg box te kijken terwijl de champagne rijkelijk vloeide volstrekte waanzin mijn broer pijn hoopte dat hij een flat bloed in het gezicht zou krijgen dat is niet gelukt maar ik heb hem voor het sfeer nog wel heel hard met een plastic stoeltje op zijn rug gemet en WNL-presentator en wethouder van Capella aan de IJssel, Joost Eertmans. In Rotterdam mogen burgers gaan meedenken met de politie. Waar de bewoners zich het meest aan ergen, komt het eerste aan de beurt. Onderpoep, overvallen, hangjeugd. Ik zou het leuk vinden te horen van jou of je dit ook een goed idee vindt. En zo ja, wat is jouw grootste ergernis voor de politie? Twitter het door naar mij op account at Eerdmans. Ik zie je zo. Ja, en Net5 komt met een nieuwe reality-serie a la Big Brother. The Secret Story heet het. En Alfons Martens, die is directeur van Net5... die vertelt zometeen alles over dit programma... dat heel anders is dan Big Brother eigenlijk. Uh, maar eerst even, Alfons, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb vandaag heel druk geweest met uh, de casting voor uh, Secret Story. Oké, okay, en daarover zometeen dus meer. Dankjewel. je right, en het Sportnieuws, Jeroen Stomporst. goedenavond. Goedenavond. Snowboarder Dolf van der Wal is op het WK in La Molina in Spanje uitgeschakeld op het onderdeel halfpipe. Hij eindigde in de halve finale als tiende en alleen de eerste zes gingen door naar de finale. Het ging dus niet zo lekker, vond ook van der Wal. Ik, uh, ik weet niet wat er gebeurde. Het is gewoon heel erg winderig. Ik weet dat ik daar niet de schuld aan moet geven, maar iedereen heeft er last van. Maar hij zat er wel het niveau ook wat lager lag, vanwege alle wind. En uh, ja, bij mij uh, heeft het niet echt geholpen, zeg maar. De wereldtitels op de halfpipe gingen trouwens zowel bij de mannen als de vrouwen naar Australië. En daar wordt getennist op de Sweden Open. In Melbourne was het de dag van het machtsvertoon. De favorieten Rafael Nadal, Andy Murray en Robin Söderling denderden werkelijk over hun tegenstanders heen. Bij de vrouwen viel het doek voor de als zevende geplaatste Servische Jelena Jankovic. Ze vloor van Peng Shuai uit China. Kim Clijsters, Samantha Stozer en Vera Zornareva haalden wel de derde ronde. Amazonne Ankie van Grunsen heeft weer een doel in haar dressuurleven. De tweevoudige Olympisch kampioene heeft in de tienjarige Hengst Upido... een potentiële topper in huis gekregen. En daarmee wil ze proberen terug te keren aan de wereldtop. Ik heb niet vaak dat ik een paard zo goed vind dat ik hem zelf wil rijden. Maar bij dit paard uh, heb ik wel dat ik denk dat hij heel goed is. En uh, nou ja, goed, Hoe hij dan op wedstrijden gaat doen, dat moeten we nog afwachten. Hoe met zijn karakter is op wedstrijden... De derde Nederlandse wielerploeg, tenslotte Skil Shimano, doet niet mee aan de Tour de France. De tourdirectie heeft alle vier wildcards aan Franse ploegen uitgedeeld. En dat betekent dat ook de nieuwe Geox-ploeg van oud-winnaar Carlos Sastre... en de nummer drie van vorig jaar Dennis Menshoff niet meedoet in de Tour deze zomer. Dat was de sport voor nu. Meer uiteraard. Dit is Radio 1. op Radio 1. BN Today. Na BNN Today. Dankjewel. Heer, in Tot borst. Tot straks. Hai. Ja, dan de 14-jarige Sahar uit Leeuwarden. Die is vandaag een heel erg blij meisje. Want uh, ze mag namelijk voorlopig niet het land worden uitgezet. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten. Sahar die komt uit Afghanistan. Minister Leers van Immigratie en Asiel had haar asielverzoek afgewezen. In december zat ze nog bij Paul en Witteman En toen vertelde ze dat ze er niet aan moest denken om terug te moeten. Ik wil het ook niet voorstellen. Ik weet sowieso dat mijn vrijheid echt wordt beperkt daar. En... Gewoon wat ik wil doen en wat ik kan doen, wat ik wil zeggen, wat ik wil dragen, dat kan daar helemaal niet. Nou ja, dat gaat dus voorlopig dus niet gebeuren, want volgens de rechtbank was die afwijzing van leers niet goed onderbouwd. En nu mag ze dus hier blijven, tenminste voorlopig. Meneer Stieger, goedenavond. Goedenavond. U bent haar advocaat. Jazeker. En uh, uh, nou begreep ik dat zij uh, uh, ja, overmand is, door overvoerd door emotie. In ieder geval was het natuurlijk een hele zware dag, daarom ligt ze al lekker in bed. Ja. Dat weet ik niet, maar ik denk het wel. Ja, nee, dat weten we, want wij belden haar namelijk om half zes en toen ja. ging ze net naar bed. Oké, okay. dus, uh, ik kan me voorstellen. Die ligt lekker te slapen waarschijnlijk. Ja, ja. ja hoe blij is zij toen ze dit hoorde? Ja, ze was heel erg blij. Ik heb, uh, nou, nadat ik uh, de rechtbank uh, gebeld had en daar te horen heb gekregen dat, uh, dat het beroep gegrond was verklaard, heb ik... Uh, uh, zoals we tevoren uh, hadden afgesproken en ook klopt, uh, heb ik eerst gebeld met, met haar moeder, want dat, dat is voor mij de aanspreekpunt. Uh, mm -hmm. En de moeder was buitengewoon uh, ja vrolijk en. en uh... Uh, ...heeft toen uh, de file even stil... ...en toen kreeg ik meteen Sahar daarna aan de, aan de telefoon... ...en uh, ze was natuurlijk heel erg blij... Ja. Uh, ...opgelucht, hè... ...want het, het is natuurlijk enorm spannende dagen geweest... ...we hebben... Uh, de, uh, ...er is veel rugbaarheid gekomen... ...over de gegeven aan de brief van het UNHCR... ...dat, gaf ook, uh, dat was dan ook een positief signaal, zeg maar... Ja. Uh, ...en ja, Sahar... Die, uh, ...die was dus heel erg... Uh, uh, ...vrolijk, maar ook meteen aan mij de vraag... Hè? ...want het is, het is een slimme meid... Van, ja, ...en, en nu, hoe gaat het nu verder, hè... Want, uh, we hebben van tevoren ook over gehad. Van, ja, er is een mogelijkheid tot hoger beroep door de door de minister. Hè, uh, wat, wat zou dat betekenen? Uh, of gaat de minister een nieuwe beslissing nemen? Dus het was meteen ook, hè, zij zei slim, zij, zij begrijpt heel goed hoe dat het zit. Van ja, hoe, hoe gaat het nu, uh, hoe gaat het verder gaan gebeuren? Ja, want ja, de minister kan natuurlijk in hoge beroep gaan. Ja. Um, hoe schat u de kansen in voor haar, voor ze haar? Ik denk dat de kansen ja, vrij goed zijn, vrij groot ook. Uh, het is eigenlijk een beetje een opeenstapeling nu denk ik van, van een aantal elementen. Allereerst de, de juridische natuurlijk, want ik ben haar advocaat dus daar begin ik mee. Uh, er is een, uh, een, een, een beroepsprocedure nu gevoerd bij de rechtbank. De rechtbank heeft op een belangrijk punt gezegd dat ze haar risico's, ze haar risico's loopt en dat uh, die risico's onaanvaardbaar zijn en dat de minister uh, daar zich rekenschap van uh, moet uh, nemen. Ja, want uh, Eerst had eigenlijk gezegd: van, nou ja, dan moeten ze zich maar aanpassen in ja. Afghanistan. Nou, en daarvan zegt de heel duidelijk, en, en ik, ik, ik volg dat volledig: van ja, dat, dat is te gemakkelijk gedacht. Uh, Sahar heeft het de belangrijkste periode van haar leven, van haar ontwikkeling, in Nederland uh, meegemaakt. Uh, het is een hartstikke uh, Nederlandse uh, meid. En dat betekent dat als ze zich zou moeten aanpassen in, in, in Afghanistan, dat ze haar persoonlijkheid zou moeten verlogenen, zo zegt de rechtbank het. Ja. En uh, nou, dat, dat is iets wat je van een mens niet kunt uh, vergen, dus daar gaat de minister op onderuit. En vervolgens is het zo dat, dat dan ook de, de rechtbank zegt van ja, dat, dat zal zij niet kunnen, dat kun je niet van haar vergen. En dan loopt zij vervolgens ook levensgevaarlijke risico's. Mm -hmm. Nou, dat zijn stevige overwegingen, daar, uh, daar zal de minister rekening mee moeten houden, uh, daar komt dan bij uh, de brief van de UNHCR. De uh, UNHCR heeft een advies gegeven... Uh, geef een vluchtelingenstatus aan Sahar. Dat is uh, vrij uniek en zeer verregaand, uh, mm -hmm. dat advies. Daarnaast dan natuurlijk de, de, de politieke opinie. Hè. Uh, de oppositiepartijen hebben al in een brief aangegeven... dat zij ook van mening zijn dat haar een verblijfsvergunning moet geven. Conform ook een motie die is geweest in de Tweede Kamer om, ja. om vergelijkbare uh, zaken. In vergelijkbare zaken. Hè, kinderen. Die al uh, er, daar wordt een termijn genoemd van van acht jaar. Uh, om dan ook een verblijfsvergunning te verlenen. En last but not least de publieke opinie natuurlijk. Hè. Je, je hoort eigenlijk alleen maar positieve signalen. Uh, als het gaat over haar en haar gezin en, en het on onaanvaardbare gegeven... dat iemand na tien jaar in Nederland te zijn geweest... Uh, nog steeds geen verblijfsvergunning ja. heeft. Ja, dus al met al denkt u van nou, Gert Leers kan wel leuk in beroep gaan... maar uh, ja, zijn kansen schat u niet zo hoog in. En die van zijn nou, haar des te hoger. Ik kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren bij de Raad van State natuurlijk. Hè. Dat, uh, dat, dat weten we niet. Uh, dat ligt eraan wat voor argumenten de uh, minister aanvoert... En, wij mogen dan van onze kant weer verweervoeren, zoals dat uh, heet. Uh, dus dat zullen we nog moeten bezien. Ja, en stel dat de Raad van State uh, het hoger beroep van de minister zou toewijzen, uh, wat ik nog niet zomaar zie gebeuren, ja, dan, dan staat ons vervolgens de weg open naar het Europees Hof. Hè. Ja. Uh, ja, en daar zouden ook. we wel eens ook goede kansen kunnen maken. Want daar is al eerdere jurisprudentie in vergelijkbare zaken nu. En uh, ja, die is vrij gunstig voor ze haar. Ja. Gaat dit u nou aan het hart, deze zaak? Wat is Enorm. Ja, ja, natuurlijk. Kijk al mijn, ik heb een vrij grote asielpraktijk en uh, ik kom, ik kom veel mensen tegen met schrijnende uh, met, met verhalen en, en uh, veel ellende. Uh, ja, Sahar is ongeveer van dezelfde leeftijd als mijn dochters. En uh, ja, ik, ik ben zelf ook dus ook een vader in een gezin. En ik, uh, ik heb dit nu zo, uh, uh, ja, toch, toch vrij van dichtbij meegemaakt. En je ziet de emoties en je ziet uh, Sahar op de school en hoe dat de school reageert. Dus ik, uh, ik kan mij heel goed voorstellen wat er allemaal over haar heen komt. En ja. normaal probeer ik als uh, advocaat in mijn praktijk mij daar een beetje voor uh, ja, af te schermen. En met puur te beperken tot het juridische. Hè? En, uh, maar zo'n zaak laat je natuurlijk niet los. Dus het is, ik was zeer verheugd. Hè? En ik was zeer verheugd ja. toen, uh, toen het goede nieuws kwam vandaag. Nou ja, ja en Zahar is er voorlopig in ieder geval heel blij met u. Want u doet het goed. Ja. Hey, uh, ik hoop het. <laughs> ja. Ja. Ja. Nou, dank u wel, Paul Stieger. En uh, Graag, nou, succes ja. met de zaak. Het is dank nog niet afgelopen. Dank, dank u wel. U wel. Tot ziens. Zometeen dit nieuwe programma van Net5. Heel speciaal. Iets als Big Brother, maar dan helemaal anders. right now. You, heet hij. Na Big Brother, de Gouden Kooi en Oogerso is er nu de Secret Story. Het nieuwste reality-programma van Net5. Alleen, er is één ding heel erg anders... waar je eigenlijk altijd eerder heel veel over alle kandidaten te weten kwam. Misschien meer dan je lief was. Gebeurt er nu eigenlijk precies het tegenovergestelde. De deelnemers aan The de Secret Story moeten namelijk zo weinig mogelijk van zichzelf laten zien. Net5-directeur is Alfons Martens. Alfons, Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is uh, grappig natuurlijk in deze tijden van, uh, van, van Facebook en Hives en Twitter en weet ik veel wat allemaal. Uh, zo min mogelijk van jezelf laten zien, terwijl al die mensen met elkaar in een huis zitten. Dat kan heel saai worden, denk ik. Ja, ze, mogen, ze, ze mogen heel veel van zichzelf laten zien, maar ze mogen één verhaal niet uh, vertellen. Dus uh, iedereen die in het huis uh, komt, heeft een, uh, een bijzonder of uniek uh, verhaal. Ja? Want zodra hij dat huis betrekt, wordt dat zijn geheim. En dat moet hij uh, verborgen houden nou ja. van, de, van de rest. Maar vertel even, het is dus een beetje een Big Brother-achtige setting. Een aantal kandidaten in een villa. Ja. En uh, die komen naar binnen en ze, niemand weet iets van elkaar. Klopt, klopt. Ze zijn uh, totale vreemden. Ja. En uh, ze gaan dus met elkaar uh, praten en, uh, en uitzoeken wie ze leuk vinden, wie niet. Ja. En, en daarbij moeten ze dus achter zien te komen wat voor bijzonder verhaal diegene verborgen houdt. Ja, ja, dus bijvoorbeeld dat... maar een verhaal als, uh, ik heb ooit de loterij gewonnen, zoiets. Ja, dat is een hele goeie. Ja. Ja. Ik was priester, uh, of ik ben priester, uh, daar ben je volgens mij voor het leven. Ja. Uh, ik heb de loterij gewonnen, is een goeie. Uh, uh, ik heb de Himalaya vijf keer beklommen. Uh, <laughs> ja, ja. Het, het, kan, het kan van alles zijn. Het kan iets fysiek zijn, maar het is in ieder geval... Iets wat je niet direct bij iemand verwacht of niet bij iemand meteen ziet. Nee, en die mensen hebben dat ook echt, die zijn dat echt, die hebben dat echt meegemaakt. Mag, je mag ja. er niet over liegen. Ik bedoel, dat verhaal is gewoon waar. Ja, ja, ja. het verhaal is, is helemaal waar. Ja. En, en stel, jij en ik zitten daarin en, uh, en jouw verhaal is dat jij uh, eigenlijk vroeger een vrouw was en ik kom daarachter. Kan, dan, ik, kan uh, ik dan ik... winnen of zo, op een, een of andere manier? Ja, dan win je mijn uh, speelgeld. Ze gaan allemaal het huis in met uh, 5000 euro speelgeld. Ja. En dat is dus meteen het bedrag wat op mijn hoofd staat. Wat ja, ja. te winnen is door de andere, de, door de andere spelers. En hoe, hoe check ik dan of, of dat verhaal dat ik denk bij jou, of dat dan klopt? Uh, dat check je eerst bij de, bij de stem. Dat is degene die zeg maar, dat is de huisbaas. En uh, daar spreek je, je vermoeden uit. Ja. Dan krijg je vervolgens nog uh, uh, de tijd om mij één op één te ondervragen. Mm. Dan mag ik nog uh, liegen en manipuleren en proberen jou op een op een te zetten. Denk jij toch dat je echt weet dat ik vroeger vrouw was. Dan druk je op de rode knop, gaat er een groot alarm af en dan moet ik het bekendmaken of het echt of niet zo is uh, uh, uh, dat ik vroeger een vrouw was. Ja, ja. En uh, dat is dus niet zo. En dan verlies jij een gedeelte van je geld. Ja, ja. maar je dus kunt niet eeuwig blijven gokken. Het is, ik vind het een heel uh, uh, curieus uh, en ook heel interessant uh, concept. Heb, heb jij dit zelf bedacht? Nee, dit is, een, uh, dit is een animal format... Okay. dat in uh, Frankrijk al uh, voor het vijfde seizoen is, ge is gedaan... en uh, in Portugal al uh, loopt, uh -huh. of heeft gelopen. Maar wat ik nog even niet begrijp, Alfons, is, is het is toch heel makkelijk om uh, niet iets over jezelf te vertellen? Ik bedoel, stel dat ik die loterij heb gewonnen... dan is het toch heel simpel voor mij om in dat huis daar nooit iets over te zeggen? Nou, het is, het is, uh, het is vrij moeilijk gebleken... Maar want er is toch altijd wel achter te komen, mensen zijn op een gegeven moment heel vertrouwd met elkaar en gaan dan toch meer vertellen dan ze lief is. Ja. Maar we, krijgen, we geven ze ook clues. Ze komen in het huis clues. Ze kunnen clues verdienen van elkaar door, door opdrachten of geheime missies te doen. Dus al langzamerhand komt er wel wat informatie vrij. Ja. En... Maar het is, een, het is een spel waarin ze echt heel erg scherp moeten zijn en heel erg alert moeten zijn op wat er allemaal om hen heen gebeurt. ...en niets voor, uh, voor lief nemen. Alles kan een aanwijzing zijn en alles kan een clue zijn. Dus het is wat dat betreft een beetje het, het mysterieuze... ...en het, uh, het, het, uh, het zoeken à la wie is de mol, zeg maar. Ja, en dit, en dit wordt dus een dagelijks programma. En nou hebben jullie dat wel eens eerder geprobeerd bij Net5. Uh, bijvoorbeeld met de, de tafel van 5. Was niet een heel groot succes, meen ik mij te herinneren. Uh, waarom, waarom wordt dat dit wel? Nou, dit, dat tafel dat, dat, dat, dat, van vijf, dat was inderdaad gewoon uh, een, uh, een heel lastig format, een heel moeilijk programma. En uh, een talkshow in de vooravond. Ja, ik was toen niet verantwoordelijk voor net vijf. Uh, maar, uh, <laughs> moet, je, is, moet je er even bij zeggen. <laughs> nou ja, Sinds dat jij dat er is, bent uh, is het allemaal heel anders. Nee, nou, dat, nog, nog niet zo, want ik ben nog niet zo heel lang bezig. Maar uh, nee, dit is wel een, uh, een bewezen concept en mm. dit is dus een echt heel duidelijk format. Uh, dit is ook iets wat uh, online heel erg, uh, heel erg uh, groot gebouwd gaat worden, om komt echt een groot platform onder. Het is 24 uur per dag te volgen, uh, we gaan het echt heel groot neerzetten. Uh, het is in ieder geval de bedoeling dat heel veel mensen het gaan weten dat het er is. En het is ook wel weer, juist wat je, wat je zei in je introductie, uh, de tijd ervoor. Alles is bekend van iedereen. Dus nou. Iedereen heeft zijn Facebookpagina's, Twittert zich helemaal ziek. Ik denk dat ik, dat ik hier heel goed in zou zijn, denk ik. Ik denk dat ik hier heel goed in zou zijn. Dat ik heel goed mijn mond kan houden. Ja? En als je nou gewoon in, namelijk in dat huis gaat zitten en je, je doet gewoon je bek niet open. Gewoon zegt helemaal niks. Wat dan? Nou, je kunt, uh, elke week worden er twee mensen genomineerd. Uh, en die worden dan in de live show op donderdag worden die, uh, door het publiek uh, wordt er eentje uitgestemd en de ander mag oh, blijven. Dus als aha. je echt uh, een passieve speler <laughs> bent, dan ligt je er ook wel snel uit. Interessant, interessant. 13 februari begint het bij net 5, dus een dagelijks programma. Dus ik ben benieuwd, de Secret Story. Dankjewel, Avons Martens. Heel graag gedaan. Succes ermee. BNN uh, Today. Gaan wij verder met de dag van Joris Kreugel. Het is heel vroeg op de redactie. Ik ben hier als eerste. En vandaag uh, word ik gefileerd. Ik moet namelijk op audiëntie komen bij mijn hoofdredacteur, Arjan Penders. En die zit zo meteen in een hokje op mij te wachten. En ik heb een reportage van de week via de mail verzonden. Een stuk of vijf, uh, zes. En die wil die gaan analyseren met mij. Want sinds een half jaar mag ik eigenlijk een soort columnachtige radio maken. Ik moet meer dingen vanuit mezelf maken. Hoe ik tegen zaken aankijk in de maatschappij... Dus ik ga even het komende half uur constructief, kritisch, samen met Arjan, naar mijn werk kijken. Je maakt filmpjes en je maakt radioreportage. hoe vind je dat het zelf gaat? Ik heb soms wel eens een beetje moeite met het kolomachtige. Ik vind het niet altijd even makkelijk om iets vanuit mezelf te maken. En je gaat toch ook vaak op dingen af ja, waar je kritiek op hebt. En dat hoeft natuurlijk niet altijd. Nee. Nee, maar dat is ook wel een beetje de bottomline van wat ik ben tegengekomen. Wat we oorspronkelijk hadden bedacht, namelijk uh, Joris wordt ochtends wakker, uh, rekt zich uit, laat een windje en denkt, wat ga ik vandaag eens doen? Uh, je bedenkt nu nog te veel onderwerpen met een nadruk op uh, bedenken. En zoiets zet je ook niet in een, uh, in een paar weken of in een paar, een paar dagen en ook niet in een paar maanden neer. Dat, uh, dat kost gewoon even. Maar... Voor... Op het uh, bureaublad van Arjan staat nu uh, iets dat ik afgelopen zaterdag heb gemaakt. En dat was volgens mij bij Esther uh, World Turns. Dat was een fanclubavond. En ik heb er eigenlijk helemaal niks mee. En dat was ook wel de reden dat ik er naartoe ben gegaan. Maar ik wilde wel weten van waarom mensen zo dat leuk vinden. Nou, maar dat vind ik ook wel goed. Dat bij alles wat je doet, je neemt stelling, je vindt er wat van. Daar schuilt tegelijkertijd ook wel een beetje het gevaar in. Namelijk uh, dat het ook wel op een gegeven moment op een trucje kan gaan lijken. Dus dat je uh, ergens naartoe gaat en op voorhand al ergens wat van vindt. Laat het nou ook soms maar eens gewoon gebeuren. Want dat zijn namelijk de, de reportages en de onderwerpen... die je eigenlijk anders nooit terugziet of hoort in de media. Serieus is die, hè? Een <laughs> beetje net zo serieus als jij vroeger was... toen je nog voor verslaggever speelde. In 1990 uh, al. Ik vroeg me, 68 of zo uh, keek ik het al. Nou, maar mijn moeder ging het eerst uh, kijken en uh, dan kreeg ik zo een beeld. Ongeloof. Ja, dat is echt uh, wat bedoel ook zegt. Het is nou een beetje de verhalen, hè? Uh, ja, hoe... Misschien had ik toch wat, wat harder mijn oordeel uh, kunnen geven. Ook aan de mensen zelf. En ik merk zelf, als dat ik hier naar kijk... Dat, dat het toch meer een verslag wordt. Ja, nou, dat merkte ik ook bij die, uh, bij die donkere jongen. Die zei dat hij vanaf 94 iedere dag heeft gekeken. Dan, denk, dan is het eerste wat ik denk, heb je niks beters te doen met je leven. Kun je jij dat dan ook denken? Ja, dat denk ik wel. En ja. dan soms dan zeg ik dat toch niet. Ja, dat is een beetje jammer. Dus jij vindt in ieder geval ergens wat van. Waardoor het in ieder geval al een stuk prikkelender wordt. Maar andere... mag meer. <coughs> mag nog veel meer. Of niet. Nou ja, maar we zitten luisteraar wel te wachten op de fendag van Esther Wildturns. Het is toch altijd subjectief. Als je gewoon een echte schoon, luisteraar mee op avontuur neemt... en jezelf ook serieus niet weet hoe het gaat aflopen... dan kan het wel eens veel boeiender worden. Uh, ik zou ook zo graag een keer de koffiejuffrouw willen horen bij een rechtbank. Niet omdat je haar van tevoren hebt geproduceerd... maar gewoon omdat jij zocht denkt... nou, <coughs> dat proces tegen Wilders gaat weer verder. Uh, wat is dat voor circus? En je gaat daar gewoon naartoe en je ziet gewoon wat er gebeurt. Het kan misschien wel een beveiliger zijn die uh, zin heeft om met je te lullen. D daar hoef je niet eens stelling voor in te nemen. Maar je gaat gewoon absorberen, de, uh, registreren. Je gaat er gewoon naartoe op avontuur. Was ik maar uh, Kuifje of James Bond, dan beleefde ik elke dag een avontuur. Maar helaas, het is niet zo. Maar als je al heel lang reportages hebt gemaakt met uh, de 5 W's... en je moet in één keer dingen maken die wat meer betrekking hebben op jezelf... Dat is een andere discipline en die ben ik mezelf nu aan het aanleren. En van mijn grote leermeester Arjan heb ik weer wat tips meegekregen... om toch nog meer van mezelf erin te leggen... zodat jullie wat meer avonturen te horen krijgen... wat ik dagelijks beleef. Ja, en die avonturen van Joris Kreugel die kan je ook zien op onze site bnn2d.nl. Allerlei leuke filmpjes, bijvoorbeeld die van de Esther Turns-fandag... Is best wel de moeite waard. Uh, dan iets anders. Premier Mark Rutte die moet weer gewoon Nederlands gaan praten. Hij gebruikt namelijk veel te veel Engelse termen. Daarom heeft de Stichting Nederlands een brief naar Rutte gestuurd... om te wijzen op zijn foute taalgebruik. Arno Schrouwers die is uh, directeur van de Stichting Nederlands. Arno, goedenavond. Uh, directeur uh, bestaat niet, maar goed. Uh, voorzitter. Voorzitter, voorzitter. Ook oh, goed. Luister even mee naar een stukje speech uh, van Rutte. En uh, tel even hoeveel Engelse woorden Rutte gebruikt. Het is natuurlijk voor, voor, voor, de, voor de journalistiek... en voor mensen die geïnteresseerd zijn in, in wat, wat gaat er allemaal om in de wereld... is het een, een treasure chest. Het is ontzettend interessant om dat allemaal te lezen. Ik begrijp dat wel. Maar het is natuurlijk voor het diplomatieke verkeer... en ik sta hier niet als een soort uh, oldschool politicus... maar het is natuurlijk voor het diplomatieke verkeer niet handig. Want als uh, uh, ik zelf in contact met diplomaten uh, dingen zeg... en ik weet dat dat met enige vertraging bij u in het half acht nieuws zit... dan, dan remt dat mij natuurlijk om all-out te gaan, om mijn volledige mening te geven. <laughs> ja, nou, drie keer all-out, old-school, en die eerste verstond ik eigenlijk niet. Treasure wat? Nee, Treasure. Ja, nou, ja. dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is een, het is een schatkist of zoiets, ja. Uh, zo. Ja, iets in die geest. Ja, dat bedoelde hij. We, we snappen het alle twee niet helemaal. Nee. En u wordt hier ook helemaal niet vrolijk van, als u dit zo hoort. Nou, ik word hier niet vrolijk van. Ik bedoel, uh, ik, het, het, het grappige is natuurlijk dat... Uh, dat Rutte wordt aangemerkt na uh, Balkenende als uh, een van helderheid. Mm -hmm. En ik denk dat dat soort uh, kreten die, die er tussendoor vrommelt uh, de helderheid er niet groter op maken. Nee, maar bij Balkenende was er vaak hele hele tekst die ik niet begreep. Nee, dat geloof Want, ik. Maar het is <laughs> nee, alleen nee. af en toe een woordje. Ja, maar wat, wat ik zeg is dat denk ik iedereen na Balkenende een, een toppunt van helderheid is. Ja. Uh, <laughs> om een beetje onaardig tegen die man te zijn. Ja, ja. Uh, nou, wat uh, uh, nou vind ik, ja, zo'n nou, oldschool uh, politicus vind ik dan niet zo heel dramatisch. Wat vindt u een van, ja, de, van zijn geen... meest onvergeeflijke fouten? Nou, onvergeeflijk is natuurlijk niks. Ik, uh, laat ik zeggen van, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat was ook mijn, uh, mijn insteek, ik denk eerlijk gezegd dat Rutte zich niet eens zo erg bewust is van uh, dat hij dat soort uh, uitglijders maakt. Nee. En, nou, maar, noem maar, maar eens een eentje die... waar u zich echt aan ergert? Nou ja, op, op het moment dat het totaal onbegrijpelijk wordt. Mm -hmm. uh, waar, nou ja, de decreet de waarvan uh, u en ik niet weten uh, wat, wat die precies inhield, dat, Ja, dan betekent het dus uh, dat je niet weet waar het over gaat. Ja, nou, ik verstond het vooral niet zo heel goed. Maar, ja. ja, nou, ik had hetzelfde probleem. <laughs> maar heeft u niet... Um, wat, ik kan me wel ook weer voorstellen, dat het klinkt namelijk wel jong en vlot. En ik denk dat het bij, bij sommige jonge mensen denken... Nou, die... Uh, ja, maar waarom doet hij dat? Waar, waar spreekt hij dan voor? Nou, voor, de, voor ook de jongeren in Nederland. hij spreekt alleen voor jongeren. Oh, oh. Dat is, ja, grappig. <laughs> nou, uw punt is duidelijk, meneer Schrouwers. En misschien heeft hij het gehoord en gaat hij ermee aan de slag. En, uh, uh, dank in ieder geval voor uw korte uitleg hierover. Oh, goed. Hè. Dank u wel. Zo meteen, uh, tweede uur. Eerst het nieuws. Hier is Trudy Vennig.